van 11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meer dan 100 migranten zijn in de Italiaanse grensplaats Ventimiglia met succes de grens naar Frankrijk overgestoken. Ze verrasten daarmee de Italiaanse en Franse grenspolitie. Een aantal asielzoekers renden langs versperringen... naar de Franse grensplaats Menton. Anderen braken door een politiecordon. En sommige asielzoekers doken in zee... en zwommen een paar honderd meter om in Frankrijk te komen. Vanwege de actie is de bewaking op de Frans-Italiaanse grens verscherpt. In de Amerikaanse staat New Jersey zijn meer dan 40 gewonden gevallen... tijdens een concert van rappers Snoop Dogg en Wiz Khalifa. Een hek op de eerste rij begaf het... waardoor concertgangers in een betonnen gracht vielen. Het optreden werd meteen stopgezet. In Normandië zijn vannacht 13 doden en 6 gewonden gevallen... bij een brand in een bar. In de stad Rouen vierde een groep jongeren een verjaardagsfeest...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 tussen de 30 en 75 procent minder meldingen over wespennesten. In Groningen en Drenthe vliegen juist meer wespen rond... omdat het daar minder regende. Ongeveer 623.000 Nederlanders zagen vannacht... het eerste uur van de opening van de Olympische Spelen. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. De opening in Brazilië begon om 1 uur vannacht. Omdat de kijkcijfers van vrijdag tot en met 2 uur s'nachts worden gemeten... wordt morgen het totaal aantal kijkers bekend. Tot besluit het weer. Eerst nog bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag wordt het overal droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de N206 van Leiden naar Haarlem staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file. Dat komt door een evenement op vliegveld Valkenburg. Je hebt daar ook ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer terug en we hebben net gehoord: Abba, lay all your love on me. Gertjan Bluis, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, Gertjan. Um, jij komt voor de evaluatie uh, samenwerking Zandvoort en Haarlem. Nou, met name het domein, zo domein hebben ja? Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Um, er is een tweede evaluatie, is er nu gekomen. Dat rapport ligt nu voor ons en we hebben de conclusies en aanbevelingen voor ons. Ben je er tevreden over?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 Zijn, kun je dit uh, lezen op de site? Ja, ik, te ik, ik, ik weet niet of deze... Ik, ik, vind hem wel, ik vond hem wel heel helder. En ja. um, dat rapport is ook te downloaden. Dus ik ga er ook vanuit dat dit te downloaden. Maar ik zal nog eens even kijken of het misschien directer te koppelen is. Zoals, ja, er zijn misschien op, mensen die zeggen van... Nou, ik, ik wil die evaluatie uh, wel uh, ja, lezen. Ja, maar hij is ook helemaal... Nou, we hebben u gezien, het is ja. een dik, vrij dik rapport... met allemaal ja. deelconclusies. Uh, maar de, deze samenvatting, die toelichting... Dat is heel mooi. Dat zal ik meenemen. Heel helder. Heel graag.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 ja ze, dus dus mensen die zeg maar hier in Zandvoort hè, een, een maatschappelijk probleem hebben of in ieder geval de dienstverlening zouden willen hebben die uh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 Het proces is ook complexer geworden, omdat de AWBZ is opgesplitst. De, de AWBZ is een deel wat, wat medisch is.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 Kun je zeggen dat uh, in percentages wat dan wel goed gaat en wat dan niet nou, goed gaat? Ja, nou, uit de klanttevredenheidsonderzoek komt ongeveer dat 80% van de, de mensen vinden dat het goed is en voldoende. Het is niet alleen mensen, we hebben ook moeten bezuinigen. Dat ja. was, we hebben een nieuwe taak gekregen in ene met, met geld erbij. En, en wij wisten niet van tevoren hoeveel en wat we moesten doen. Dus daar is in het eerste jaar behouden mee omgegaan.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 zetten. En dan uiteindelijk de eindverantwoording toch weer iets meer te leggen bij de gemeente. Daar zijn we dus mee ja. bezig. Daar komen voorstellen voor. Dat is ook naar aanleiding onder andere van die onderzoek gekomen. Dat we daar toch anders en ruimhartiger en duidelijker naar de klant moeten mee omgaan. Nou, dat, dat, is een, dat, dat gaan we dus nu eigenlijk toch een... een, een die komt niet alleen uit dit onderzoek, maar dan zet je de klant toch weer iets meer centraal. En dat komt uit dit onderzoek nou, en uit die klant ja, als het ja, het wordt veel te, te algemeen. Ja. algemeen hè? En het is nou ja, ja We, we moesten bezuinigen. Er lag een veertig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 moet de gemeente ook voor een groot deel een vangnet zijn? Voor, voor, voor de, de zwakkeren. Of die het niet kunnen financieel of het hen niet kunnen regelen, dat die extra ondersteund worden. Ja, ja. Want er ja. gebeurt natuurlijk heel veel. Ja, ja. Het meeste van Achter de huishoudelijke hulp, voor mensen gebeurt zelf. En er blijft wel een, een fors deel over. Hè. Als je, in zo'n soort praat, heb je het over uh, uh, 600 mensen die worden geholpen. Maar dan zijn er veel meer oudere mensen. Dus een heleboel ja. regelen het gelukkig wel die zelf. Het zelf. En dan kunnen we het ook zelf ja. regelen. En dat is ook prima. Dat is fijn. Ja. Dat ja. Is fijn. Dat is fijn. Uh, nog even een andere conclusie. Uh, raad voldoende geïnformeerd, maar onvoldoende in positie. Ja, ja dat is, dat is, een, uh, dat is de, de conclusie die de raad... Z zelf heeft... Waar uh, gest... gaat dat over? Want ik... ik nou, dat, de, raad, over... de raad is dus natuurlijk ook gevraagd van... Uh, van gewoon, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan?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 ...in hun ogen vinden ze dat uh, nog onvoldoende. Dat, dat is de conclusie van het bureau, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, ik begrijp het. Maar goed, daarom vraag ik het ja, ja, ja. ook. Uh, de, de samenwerkingsdoelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. Ja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 en, en, en, en ze moet in Haarlem, de, ja. de orde moet ook nog leren hoe ze voor twee besturen moet. Maar dat gaat natuurlijk uh, gewoon nu alweer beter dan het jaar ervoor. We ja. hebben gewoon structurele overleggen enzovoort. Dat gaat allemaal prima. Ja. Gaat ja. En, de een, is is en de verstandhouding is goed. En de wil om met elkaar samen te werken ja, is ook belangrijk. En dat is heel belangrijk. Ja, ja zeker. Ja. Dan hebben we nog verwachtingen regie.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 Nodig hè, dus de, die regie voeren. Daarna is er iemand aangetrokken en maar die is op minder uren basis. Omdat wij al zijn: wij willen gewoon dat het.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 Probeer je ook soms elkaar. gebruik te maken van elkaars uh, ja. voordelen. Soms gelijktijdig op te laten lopen. En soms volgtijdig. En er zijn ook gewoon dingen die je dan aan anders blijven gaan. Ja. En dat ook maar ook maar zo erg. gaat dat. Ja. dat. Dat staat dus ook uiteindelijk bij de aanbevelingen. Heeft ja. de functie ja. van de regiefunctionaris ja. op. Ja. Uh, afhankelijk van het tempo van de aanbeveling. Ja. Van ja, precies, de realisatie. Ja. Nou, Hoe ver staat dat? Uh, nou, volgens mij is het echt heel ver. Uh, ik, ik denk dat wij nog uh, voor... Uh, Misschien eind van het jaar wel stoppen met de regiefunctionaris, Maar dat moet, dat moet nog besloten, besloten worden. Van. Maar, maar in principe zijn er de betere regiefunctionaris die we nu ook in dienst hebben. Dat, het, dat, het, dat, dat we Misschien... werken naar een, een, een soort van afbouw. Ja, ja. ja, mooi. Wil jij nog wat... Uh, uh... Ja, over het uh, onderzoek in de Quicks. In de, de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 Als dat uh, allemaal uh, weer verder is en er is weer een nieuw uh, stukje, dan uh, praten we graag weer uh, verder mee. Okay. Ja, dankjewel voor uw ja, komst. Als okay, gaan ja, de muziekje luisteren, ja. pak toch eens de fiets. een modelletje uit een mountainbike of een race fiets en geen donder uit Je pakt een zakje chips een blikje fris en je gaat er lekker op uit oh. Pak toch eens de fiets Pak toch eens de fiets je hoeft ook de trappen sturen verder doe je niets de fiets. De fiets. Je hoeft alleen te trappen, sturen, verder doe je niets. De fiets, ga toch ook eens lekker op de fiets. Als zit je op de fiets, dan zijn je zorgen zo verdwenen in nee, het niets. Ja, zit je op de fiets, dan zijn je zorgen zo verdwenen in nee, het niets. Uh, dat was Ria Valk trouwens, die, uh, die het had over pak toch eens de fiets. Want, <laughs> ja, we gaan het hebben over uh, op de fiets. Stap op de fiets op zondag 28 augustus. Bij ons uh, zijn komen zitten Tieneke Feijen en Huip Volme. En uh, Verwonderd Duin, stap op de fiets en ontmoet kunstenaars langs de route. Nou, ja. brand los. Klopt, de kunstenaars ontmoeten langs de route...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 Nee, het is in het Nationaal Park. Het is in het park. park. Ja, ja. En moet ik me voorstellen dat iemand daar zijn beeld heeft neergelegd of neergezet... en dat de kunstenaar erbij zit en dat je daar dan langs fietst en dan stop je... Hey, nou, ongeveer Ze zijn niet altijd, be altijd beeldenmakers. kunstenaars zijn ook theatermakers... en ja. muzikanten en mimers. En... Okay. Algemeen, dus is, dus zo moet je in, het ja, zien. Je moet het meer zien dat er een aantal mensen zijn uitgenodigd door de regisseurs... om op die dag zelf de lancering van de oh. app voor Wonderduin... Ja. Uh,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 Nou, als maar het je ligt het aan jezelf. Ja, precies. Ja, precies. En, dan ben je zo klaar. Dan ben je zo klaar. Ja, ja, ja. als je echt gaat kijken en luisteren, dan ben je... Dan ben je, dan dan je zeker twee uur bezig. En als je ook nog um, de app gaat um, uh, meemaken, dan kan je inderdaad wel de hele dag uh, okay. zoekt zijn in de duinen. Okay, dus ja. en zorg dat je genoeg eten en drinken Prusie. bij je ja. hebt ja. als je ja. het park ingaat. Ja, ja, ja, ja. ja.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 ja, via de App Store en uh, ook, uh, ik denk, uh, via een link op de site. De site van het ja. National Park um, ja. heeft een icoontje. En vanaf 28 augustus kun je dus, uh, downloaden. die downloaden. Dat stond er ook in de ja. Kun je de, kun je de, de ja. naam van de site nog even noemen van een, het uh, Nationaal Park? Nou, dus, ik ga ik nu iets ja, je, vragen. Nou, ik hoop ik dat het gewoon National Park... Zuid-Kennemerland is. Ja. En dan VVS, krijg je daar wel uh, een link naartoe. Ja, als Want je een Google Als je dan hem hem komt hij krijg, vanzelf Dan, hij vanzelf dan boven. kom je daar terecht. Ja. En dan uh, kun je ook uh, doorklikken naar Verwonderd Duin. Ja, en dan krijg uh, je, dan, je, dan, heb je dan nog je meer informatie. Het is wel belangrijk. Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen... dat het handig is als de gebruikers... thuis van tevoren de app downloaden. Omdat het gaat toch om... Ja,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 Dan zijn er een aantal mensen. En daarnaast kan je de hele, het hele jaar door gewoon in je eentje. Met die app. Gewoon met gewoon je telefoon luisteren. op je fietsje en een mee. En dan krijg je een berichtje van: ja. hé, hey, je bent nu op een plek Precies. gekomen en daar kun je, ja, dat kan ding je weer luisteren. Nou, heel bijzonder. Ja. Ja. En, heel en bijzonder. Ga je, je kan met je eigen fietsen? Kan je die route ja. Graag. fietsen? Ja. Graag. Want er zijn geen fietsen die je kan En ja, Er zijn wel, er kan wel? fietsen nou. bij Duin- en, Kruidberg en ja. ook wel bij. Ja. kennen we Duin, ja. maar niet heel veel. Even de startpunten. Je hebt het over Duin- en Kruidberg. Ja, de ingang van het park. Ja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 Dan zouden wij dat ook heel prettig vinden. En, en dat kunnen ze ook, daar, ook allemaal op de via de site dus, vinden. Ja, ja, ja. Nou, bij deze. Dankjewel. Dankjewel voor de. trouwens. Ja, dan hartelijk dank. Uh, nou, uh, het dank. gaat volgens mij heel erg mooi worden daar. Het wordt een hele mooie app. Dankjewel. Absoluut. <lacht> uh, we gaan luisteren naar uh, Alex. Toeter op mijn waterstoel. Nou, daar heeft Cor wel even naar moeten zoeken voor deze speciale toeter op mijn waterscooter. Helemaal leuk van Alex. Uh, bij ons uh, is uh, aangeschoven de meneer die alles weet over uh, Watersportvereniging Zandvoort, die 50 jaar bestaat. Niels. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen Inmiddels is het nog ochtend. Ja. Goedemorgen.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 Uh, dat is het uh, de eneco e e e luchtduinenrace ja, ja, en de, de kustseilevenement. Ja, die Kustseil zijn er elk jaar, hè, toch? He? De eneco e e luchtduinenrace ja, ja, is elk jaar. Die bestaat ook al, al heel veel jaren. Eerst ja. heet het uh, de, de Remrace. Oh, ja. ja, ja, het het Remeiland, ja, ja, wat, wat ja. helaas in 2006 uh, is weg uh, Ontmanteld. Ja, nou. Toen werd het de Rem Nam genoemd, want dan ging het naar de de boei Nam 22 voor Katwijk. En ja, dit jaar of toen en toen kwam eneco als hoofdsponsor. En toen hebben we de eneco Luchtduinenrace genoemd ja. en dit jaar dan een combinatie van de Economen ENECO Luchtduinenrace en, en het Kustzeil ja. En Het Kustzeil evenement is een, is een evenement wat uh, door de uh, Federatie uh, Kustbrandingwatersporten uh, uh, wordt verdeeld over de verschillende verenigingen van de Nederlandse kust en die wordt dan toegewezen. En dit jaar, omdat wij 50 jaar bestonden, kregen wij die toegewezen. Dat is een tweedagelijks twee evenement.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 er zijn natuurlijk ook jaren geweest. Dat het, dat het veel drukker was bij de watersportvereniging. Dat er echt de, elk weekend ja, was, boten was er vol er iets, lagen. He? En ja. dat het een één grote bruisende situatie. Dat is ook wel weer een beetje ingestort. Of in ieder geval minder nou, geworden. En het is veranderd. Hè? Want dat was eerst was het met name namelijk aan zeilen. En dat was een kleine club toen nog. Met uh, nou, ik denk, uh, iets van 60, 70 boten. En die mensen waren toen ook wat jonger dan ze nu zijn. Ja. <laughs> dat is wel voorwaarden om zo'n boot elke keer het water in te slepen.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 Uh, nou ja, en ja, mensen toch, drukker, hebben ze minder mensen tijd? Mensen drukker denk ik, uh, worden ook wat ouder. Uh, die, die groep die toen begon die is nu natuurlijk al ja. uh, in de 60. Ja. Uh, 70, sommige. 70, 70 sommige. Ja. ja, absoluut. <laughs> ja, nee, maar goed. Uh, ja, en dat scheelt. We er een aantal die dus ja. vroeger en, zeg maar, heel actief uh, daar waren. Ja. Dat zijn nu mensen van 70. Ja, maar, maar er zijn toch ook die veel jeugd, ja, jeugd, uh, jeugdleden? Ja, absoluut maar, absoluut. maar die doen dan meer toch de wat modernere sporter. Kitesurfen ja. en windsurfen. Uh, en hoe heet dat? Suppen? dus dat ook?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 Er, er is een nieuwe ruimte voor gecreëerd. Want er zijn natuurlijk nu surfboorden. Ja. Uh, nou ja, er, er is heel veel materiaal. Ja, nou, daarom ook die, die, die uitbouw. Hè. Dus de, de, het nieuwe jaar rondgebouw. En zelfs daar alweer een, uit, een uitbouw op gemaakt. Uh, maar dat is eigenlijk meer alleen voor het, uh, het windsurf en de kitesurf materiaal. En de super, subboards. Mm -hmm. uh, maar voor de katamaran uh, geldt dat je die gewoon uh, zelf moet... Dat zij, die zijn eigenaar van de, van de leden. Of daar zijn de leden eigenaar van moet ik zeggen. En die moeten hem zelf elk, uh, elke winter van het strand halen. Oké. Okay. En, en ergens uh, stallen op En wij. dan blijft hij de rest van die tijd blijft die dus gewoon op het strand liggen? Nee, de boot moet ze meenemen naar een stalling zelf. Ja, neem, maar ik bedoel dus uh, tijdens de zomer blijft hij daar? Ja, tijdens ja. de zomerperiode van mei tot uh, ja, het zal het zijn, oktober. Dan uh, is het afbouw en dan uh, moet hij en, en hoe wordt dat uh, bewaakt? En, ik bedoel, je trekt hem het strand op en uh, dat is dan oké okay, verder? Ja, ze liggen vast uh, aan okay, ankerlijnen aan ketting. Een ketting en ketting uh, en sloten erop. Um, maar ze zij, zijn heel makkelijk te vervoeren. Je nee, zet wel nee, uh, ik ik hem niet Je zet nee. hem, niet op je rug, op je hem niet op je rug. En je moet een goede auto hebben ook om het strand op te kunnen. Om er één ja. weg te halen. Ja, Plus dat er ook wel bewaking is. We hebben waak, bewakingscamera's hebben we overal ja. hangen. Dus ja. uh, er wordt wel uh, wel Beveiligd genet. wordt ja. het. Ja. En ik zie dat er inderdaad uh, op zaterdag uh, clinics zijn. Voor beginners. Van uh, suppers uh, op die subboorden. Ja. Vertel eens, wat is dat voor uh, speciaal? Uh... Nou, di dit jaar hebben we dus meerdere activiteiten. Normaal was het alleen de, de Katmaran-race. Uh, en dit jaar hebben we dus dan ook op zaterdag uh, subclinics. En dat houdt in dat je materiaal kan testen, uh, dat je les kan krijgen... Uh, hoe je moet suppen, hoe dat werkt. Ja, Wat is het ja. verschil tussen een... Een, een en, uh, en suppen. Dat is, suppen is een groter board ja, en, en met een peddel. Ja. Ah, ja. En een golfsurfbord is een kleiner board En dat, dat doe je met je Alleen, handen, zeg ja, maar. Dan, ja. uh, dus dat is dan... Als het heel erg veel golven zijn, niet zo handig. Nee, klopt. Het is perfect voor hier uh, als het wat rustiger gladde, is. Een gladde zee. Het <laughs> eh, ja, is wel of, lastig, want het waait hier nogal vaak. Ja, maar soms hey, is het ja, ook Ja, glad. maar ja, je, je doet het erbij, zeg maar. Hè. Het is een ja. beetje... Uh, het is een leuk gezicht trouwens, hoor. Het is heel dat leuk. Dat ja. Het suppen, ja, ja, ja, dat is absoluut. Waar, Ja, absoluut. Ja. Het is een mooi gezicht, als vooral s'avonds. Ja, gaat. He, ja. ja. is het een ja. mooi gezicht. Als het rustig is. Als de zon er gaat. Als de zon er gaat, dat je al die mensen met die peddeltjes Dat organiseren Van ook.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 Uh, ja, dat is een goede vraag uh, Ik denk dat je ten eerste uh, passie ervoor moet hebben Je moet een gevoel ja, maar hebben Maar goed, je, je, je denkt van nou, dit heb ik nu al zo vaak gezien ik. ik wil, ik wil, gaan wil dat gewoon doen Ik wil dat gaan proberen Ja, dat is, gewoon doen, het is, uh, gewoon doen. Kijk, als Je moet zwemmen, je niet hè, heel sterk voor zijn uh, heel sterker, Wel sterker dan, met, dan dan kitesurf bijvoorbeeld Maar feitelijk ja. uh, is het techniek mm -hmm. uh, dus,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 Het zeilen op, optrekken ja, zeg maar. Ja, ja. En uh, misschien een beetje evenwichtsoefeningen. Ja, en dan is het gewoon in het water gaan. En, en, en, uh, en wat doel, je geleerd van, hebt op ja. het strand. Om dat in de praktijk te gaan brengen. Ja. En ja, daar is een instructeur als het goed is bij. Je kan het ook zelf leren. Ik heb het vroeger ooit zelf geleerd. Dus het is, is wel te doen. Um, ja, het is misschien ja, als je, je jong bent. Dat is, zal wel makkelijk. Dat zal zeker zijn. <laughs> en, en wordt er ook nog naar een, naar een eind uh, iets toegewerkt zeg maar. Dus, dus het... het, het, het, het de...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 Maar dat slotfeest, dat is natuurlijk alleen voor de, voor de, de, de, leden, voor de leden. In principe is het alleen voor leden, ja. ja. ja behalve ja. als je geïntroduceerd wordt. <laughs> dan, uh, dan mag je weg. Ja, nee, maar goed. Nee, dat is ja, toch leuk. Dat is wel, ja. wel, wel, wel leuk. En, uh, ja. nou, is, en jullie hebben een uh, behoorlijk mooie uh, locatie daar. Daar wordt het gehouden dus, uh, ook. Uh, daar wordt het ook gehouden, ja. ja. ja. ja. Ook ja. de Enekel Luchten Duinen Race op de Zandvoort ja. Sales ja. Surfmaster, ja. die wordt daar gehouden. En er komen heel veel mensen van buiten ook. We hebben bijvoorbeeld ook op zaterdag de Kona-klasse, dat is een windsurfklasse, dat soort uh, surfboard ja. zeg maar uh, er komen uit heel Nederland komen mensen dan uh, die daar uh, op varen, wedstrijd op varen komen hier wedstrijden varen. en kan je ook zelf een boord huren een Kona-board. dus er is echt voor iedereen is er uh, is er echt uh, voor ja, alles nog even les, over hoor. die over die wedstrijden zit ja. daar uh, wat, wat wat zit er daar voor prijzen aan? Hoe moeten mensen zich inschrijven? Dat kost ja. geld, neem ik aan. Ja, moet je inschrijven. Het zit... kost ook geld, maar er zit ook eten bij, een barbecue en, en ontbijt dus en dat soort dingen. Uh, ja, uh, en, en de prijzen zijn uh, uh, bekers. Uh, uh, oh, ja. Dus het ja. is niet uh, een geldprijs of zo, nee, nee, nee. maar het is gewoon... Uh... De eer. De de eer. eer. Ja. Ja, nou, uh, 20 en uh, 21 augustus. Correct. Dan uh, gaat het gebeuren. Dus de speciale editie. Dus mensen die geïnteresseerd zijn. Die kom, kunnen, naar, kom naar, naar de WZ. Ja. Kom kijken, ja. okay. kom ja. deelnemen. He, die surfclinics, ja. uh, de subclinics. Ja. Ja. Uh, Kona. Uh, ja, ja, alles uh, te doen. Dus, uh, en zondag, ook wel leuk. Is het, wet, is het een wedstrijd tegen, kaiters tegen windsurfers. Dus Dat is ook oh, wel respectuele oh, nou. Hopen we op wind ja. Ja. dus. Nou, hartstikke veel dank voor je Dank Dankjewel. En... Succes bij, uh, bij de uh, 50-jarige laatste uh, ja. uh, feest. Het eindfeest, maar dat, uh, dat duurt nog heel eventjes. In ja. ieder geval eerst 20 en 21 augustus, daar begint ja. het mee. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Uh, we gaan even de agenda doen, neem ik aan. Is daar nog tijd voor? Ja, er is nog tijd nog voor. Zullen we, zullen we daarmee uh, beginnen? Uh, ja.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 Spirit of Amsterdam heeft hij gewonnen. Ja, dan hebben we dit weekend de DNRT Super Race Weekend op het circuit. Uiteraard uh, iedereen die van auto's houdt, die gaat daar gewoon. Ja, en dan toe. krijgen we natuurlijk het Jazz Weekend. Hè? Nu, vandaag is dat. Vandaag, hè? ja. Om acht uur op het Raadhuisplein. Ja. ja. En, uh, uh, en morgen, ja, ja. de plaats Tetre, hè. De...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 Sonken door Yvonne Roosendaal. En de presentatie was deze week door Gerry Rutte. En Yvonne de Jager. Irene, dankjewel. Zeg je het weer, hè. Maar dat maakt niet uit, hoor. Ik dankjewel. Van, nou, ik wel. Ik van al iets te tegen, maar dat <laughs> maakt allemaal niks uit. Uh, we gaan nog luisteren naar een muziekje, hoop ik, als dat we dat nog redden. Dat is Rio van uh, Maywood. Oh, en van daarna hebben spelen. we het nieuws. Uh, hoe zitten we met tijd, uh, Cor?